Het is negen uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In Irak is een massagraf gevonden met 40 doodgeschoten mannen. De meeste slachtoffers waren volgens de autoriteiten taxichauffeur. In verband met de fonds bij de plaats Dujel zijn drie mensen gearresteerd... die inmiddels hebben bekend. Het is nog niet duidelijk waarom ze het vooral hadden gemunt... op taxichauffeurs in Irak.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 Een website van de provincie Noord-Holland bleek tot vandaag zeer slecht beveiligd, meldt het tv-programma 1Vandaag. Het systeem, dat ambtenaren online toegang geeft tot documenten en agendas, was standaard beveiligd met het wachtwoord welkom, dat gebruikers dan zelf moesten veranderen. Naar verluid hadden de meeste ambtenaren dat niet gedaan, zodat iedereen op de site gegevens kon veranderen. Kamerlid en PVV-statenlid Hero Brinkman ontdekte de fout. De provincie Noord-Holland heeft het systeem inmiddels offline gehaald. Volgens de provincie worden op de website alleen documenten geplaatst die toch al openbaar zijn. Een eco avonturier is vandaag in Londen thuisgekomen na een reis om de wereld die twee jaar heeft geduurd. En die Pack reisde in een 22 jaar oud minibusje dat reed op gebruikt frituurvet en een zonnepaneel. Hij legde 29.000 kilometer af door in totaal 25 landen. De eco avonturier is zelf net zo verbaasd als iedereen dat dit is gelukt zonder een druppel fossiele brandstof in de tank.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 Zometeen de slechtste wielrenner ooit. De patentoorlog tussen de gadget-giganten. En zondag is het elf jaar geleden dat de aanslagen in New York werden gepleegd. Oh shit! Good Lord. There are no words. Ja, straks hoor je hoe het is om op te groeien in een wereld na 11 september. Maar nu eerst Simone Wijnands met Today's Topics. Today's Topics. Op 5. Gisteravond werd Nederland overvallen door een verschrikkelijke ramp. was trending op Twitter uiteraard. In Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant... wisten mensen in eerste instantie niet wat hen overkwam. Naast me staat een grote kast, een wankast. En uh, de glazen begonnen te rammelen en te trillen. Wat gebeurt hier? Ik dacht eerst... de buren uh, die, die rennen door het huis omdat het fundament ge gezamenlijk is. Iemand anders had eerder verdenkingen richting zijn medebewoners. Nou, ik dacht eerst dat mijn huisgenoot inderdaad flink bezig was... Maar... Ik voelde de muren gewoon schedden, inderdaad. Ja. Is een mogelijkheid, inderdaad. Maar verderop werd meer in de richting van machines gedacht. Nou, op een gegeven moment zei ik tegen mijn partner: die zit in het toilet. Goeien ook. Ja, ze ik kom Er komt een bus langs of zo, ik denk het, zegt ze. Heftig. Als er een bus langs komt, inderdaad. Maar iets zwaarder geschud lijkt mij toch realistischer. Ik denk, ja, eens even kijken, want uh, het lijkt wel of er een bulldozer door de straat kwam. Dus vandaar dat ik zo snel op straat stond. Is niet dat ik normaal zo snel uh, naar buiten loop om te kijken. Nee, natuurlijk niet. Het was dus geen bulldozer, geen bus, geen buren en ook geen wippende huisgenoten. Wat dan wel? Een aardbeving van 4,5 op de schaal van Richter. De kern lag onder het Duitse plaatsje Xanten, net over de grens bij Nijmegen. Vanochtend werd de heftigheid van de beving pas echt duidelijk. Je, je trilt, je, je gaat heen en weer en je springt van de bank af en het is voorbij. Ja, heel raar, heel, best wel eng. Trillen in de buik nog steeds, <laughs> dat is best wel, uh, ja, best wel heftig. En er is zelfs een slachtoffer gevallen. En opeens, ja ik heb het niet zo gauw gemerkt, maar in één keer viel de papegaai naar beneden. Japan is uiteraard al bezig met het organiseren van een benefietconcert voor de papegaai. Op vier, geen buikpijn meer voor burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen. Hij moest zich verantwoorden voor de gemeenteraad over de fouten die hij heeft gemaakt in de zaak rond een weggepest homostel. Vroeg in de ochtend waren ze eruit, de burgemeester mag blijven. We zijn tot dit uh, compromis gekomen, dat is zeker een compromis. Uh, maar je moet het ook nu op dit moment zeggen, want het is nu klaar. En ik sta er uh, 100% achter. Een motie van afkeuring kregen de oppositiepartijen er niet door. In plaats daarvan is er een motie aangenomen waarin het handelen van de burgemeester wordt betreurd. Uiteraard zijn Ton en Hans, het weggepeste homostel, teleurgesteld. Wij vinden dat de burgemeester wel heel makkelijk weggekomen is met, uh, met al deze toestanden. Hij, hij had weggestuurd moeten worden. De foto van henzelf samen met de burgemeester op een Twitter-account, die halen ze eraf. Uiteraard heeft de burgemeester nog sorry gezegd tegen de raad. Mijn excuses betreffen ook alle fouten die zijn gemaakt. En dat waren er nogal wat. Maar maakt niet uit, Aleit komt ermee weg. Lekker voor hem. Op drie dan. Maandag sta ik als eerste voor de deur van het gemeentehuis... want vanaf nu moeten ze identiteitskaarten gratis verstrekken. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Volgens de wet mogen er geen leesjes worden gevraagd... voor documenten die de staat verplicht stelt. Maar hoe kan het dan dat je wel voor je paspoort of rijbewijs moet betalen? Van een paspoort en een rijbewijs kun je zeggen... die dient nog een individualiseerbaar belang. Je mag autorijden, je mag reizen. Maar bij zo'n identiteitsbewijs is dat anders... Die dient eigenlijk alleen maar het voldoen aan die draag- en toonplicht. Limburger Clemens Meerts is de held die de zaken aanzwingelde bij de Hoge Raad. Het was een principe kwestie. Er staan sancties op als je er geen hebt uh, op straat. En uh, daarom vond ik dat ik niet hoefde te betalen voor een uh, verplichte aankoop. Ja, en uh, nou ja, maar waarom... Ja. Oké, okay, dus... Op Twitter barst het vandaag van de blije reacties. Want hey, we zijn Nederlanders en hey, je bespaart toch 43,89 euro. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is niet blij met de uitspraak. Ze willen met de minister praten over een alternatief. Door met nummer 2. Overmorgen zijn de terreuraanslagen op 9-11 tien jaar geleden. Het kan je niet ontgaan zijn, want het gaat erover in ongeveer ieder radio- en televisieprogramma. De veiligheidsmaatregelen in New York zijn ondertussen superscherp. The NYPD is deploying additional resources around the city. and taking other steps to keep our city safe, some of which you may notice. En some of which you will not dat is nodig, want er zijn aanwijzingen dat er nieuwe aanslagen gepland staan. Het zou om, uh, om drie mannen gaan die met, uh, met autobommen zondag... Uh, bij die herdenking dan mogelijk een bom zouden willen laten afgaan. Mannen uit Afghanistan en, uh, en Pakistan. Zondag, dan is de herdenking van de slachtoffers. Bij ons in BNN Today gaan we het straks hebben over de 9-11-generatie. Over jonge mensen die opgroeiden na die tijd... Nummer 1. Minister-president Rutte en minister van Financiën Jan-Kees de Jager... zorgen nog voor een kleine fitty vlak voor het weekend... door een ingezonden brief in de Financial Times... waarin ze zeggen dat landen die zich niet aan de Europese begrotingsregels houden... uit de eurozone moeten. Ik denk dat de irritatie over Griekenland heel erg begint op te lopen in Den Haag... en ook elders in Europa... Ja, vorige week hebben de Grieken laten weten van ja, ons begrotingstekort is toch weer hoger dan gedacht. Dus ik denk dat er, ja, de versnelling wat hoger wordt geschakeld. Wilders is bang dat het alleen maar mooie woorden zijn en wil dat Griekenland er zo snel mogelijk wordt uitgekikt. Maar dat is niet het idee volgens Rutte. Dat, dat, dat, echt, ik geloof niet dat iemand behalve de genoemde politicus dat denkt, eh, want dit hele stuk gaat over de langere termijn. Het gaat niet over Griekenland. Als je echt landen uit de eurozone wilt zetten... dan moet er een verdragswijziging komen. Vandaar dus de lange termijn. Dat waren Today's Topics. Een heel fijn weekend. De grootste pechvogel uit het huidige wielerpeloton stopt ermee. De Britse wielrenner Charles Wigelius rijdt al zo'n twaalf jaar mee. Heeft hij net bekendgemaakt dat hij er nu mee gaat stoppen. Maar hij wist in al die tijd, twaalf jaar, nooit een koers te winnen. Iedere dag duiken we naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis. De geschiedenis boeken in. Vanavond zoeken we naar de grootste schaduwrenner ooit. Leon Gruijen van de wielerblog Het is Koers. Goedenavond. Goedenavond. Zullen we eens even kijken, want als we in de geschiedenisboeken van de van de wielergeschiedenis gaan kijken, um, wie was de, volgens jou de grootste schaduwrenner? Ja, de grootste schaduwrenner is natuurlijk altijd een hele lastige vraag, want er zijn nog. Heel veel geweest die fantastisch konden fietsen, ja. maar toch net niet die ene grote overwinning uh, konden halen. Uh, maar degene die denk ik het, uh, het meest uh, tot een verbeelding spreekt is, uh, is Raymond Polydor, de Fransman. Want we hebben het over renners die bijna altijd tweede of derde werden en nooit echt op het hoogste podium mo mochten. Raymond Polydor, hoe vaak ging het bij hem net niet goed genoeg? <laughs> In de Tour de France heel vaak. Hij is, uh, hij is drie keer uh, tweede geworden en vijf keer derde. Uh, en hij had uh, de grote pech dat hij in, in de tijdperken leefde van uh, Jacques Anquetil, ja. die, die vijf keer de Tour won. En, en later, toen Jacques Anquetil eenmaal gestopt was... toen dacht Polidor natuurlijk, nou, nu komt mijn tijd. Maar toen stond er ene Eddy Merckx op. Hm. En die won ook alles wat los en vast zat. Uh, dus die man die heeft gewoon ontzettende pech gehad. Ja, is sneu. Uh, had het wel gelukt als hij in een andere tijd zijn piek had gehad? Want was hij echt goed? Uh, hij was erg goed, ja. Hij was erg goed. Maar hij was ook, ook vooral heel erg goed dankzij die, die, uh, die vijandschap met Jacques Anquetil bijvoorbeeld... Uh, begin jaren 60 uh, hadden die elkaar echt nodig om, uh, om tot grote hoogte uh, te komen. Mm -hmm. En uh, je zag ook dat uh, Jacques-Anquetil, uh, dat was een hele berekenende man. Die kon echt op de minuut uitrekenen. Uh, hoeveel tijd hij nodig had in een etappe om, uh, om Polydor voor te blijven. Mm -hmm. Terwijl Polydor, dat was echt zo'n aanvaller. Die, die overal, een soort Johnny Hogeland zou je kunnen zeggen. die bij elke bocht uh, een kans zag om, uh, om weg te vliegen. Yeah. Uh, en die werd heel populair in Frankrijk. Dus um, Jacques-Anquetil kon het allemaal niet zo goed hebben. Die werd heel jaloers. En je zag dat die vijandschap. dat was heel goed voor het wielrennen. Want mensen waren fan van de een of de ander. Ja. En er zijn zelfs verhalen bekend van echtparen. die, uh, die een echtscheiding uh, hebben aangevraagd. omdat de man bijvoorbeeld voor Polydol was. en de vrouw voor Actiel. Is dit ook de reden dat hij ermee stopte? Dat hij het uiteindelijk toch niet redde. om een keer eerste te worden? Ik, ik vermoed van wel. Uh, al was hij behoorlijk oud hoor. toen hij stopte. Uh, de man is tot zijn veertigste doorgegaan. <lacht> dus uh, okay, ik ja. denk wel dat hij op een gegeven moment doorgaat van. Uh, dit gaat het niet meer worden. Ja, en het hoort ook een beetje bij het, bij het wielrennen, toch, neem ik aan. Want die Charles Borgelius, in twaalf jaar niks winnen, ja, dat overkomt misschien wel meer mensen, of niet? Ja, absoluut. Erik Dekker, bekende Nederlandse wielrenner, die had een mooie uitspraak. Die zei altijd van, als je wielrenner wordt, dan moet je er rekening mee houden dat je veel meer verliest dan je wint. En ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen die in het peloton rijden. Die, die winnen zelden. Leon Geuyen van de Wielerblog, het is koers. Dankjewel. je wel. Graag gedaan. Today. Sinds tien jaar is er een hele nieuwe generatie, de 9-11-generatie. Hoe is het om op te groeien in een wereld zonder Twin Towers? En het staat 5-4 voor Apple. De tablet van Samsung mag in Duitsland niet verkocht worden. Zometeen meer over de patentoorlog in Gadgetland. Dat allemaal na de jeugd van tegenwoordig met Spanish. De stad Toluca is in el de elaboración van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 Preng preng, hola zie, Ola di, Idi je. Het is pang, ja wij. Ik ben strank, man het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg no tango. Bitch, nekken, jongen. Hangen met mensen, kero. Hier, neem mijn spanse, vroeger spans. Donde está mijn dinero. Ben als notjes en tot ziens. Vet veel lengte, nooit vriend. Los gezellig Gitos, genitos staat Costa del de Sos Costa de Los Alejitos donde está genitos oh. Costa del de Sos Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get Spanish Get spanish Get, spanish get spanish Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get Spanish From Get Spanish a Get, spanish get spanish Claro que sí Claro que no Los jóvenes, maar chulos del pueblo. Spanso, boys, sowieso. Voor die hoofd, chorizo. Bocadillo con kumachejo. Dat is vabajejo. El anos del diablo, dat is de costa de eso. El anos del diablo, dat is de costa de zo. Yo quiero far, Yo quiero vomitar. Yo quiero comer. Dus ben coño, ben je coño. Los gezelligitos.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 Get Spanish on Get Spanish on Hola Supermercado De la bancos por aquí Let's get span. Get Spanish Get Spanish on Get Spanish Hola Supermercado De la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish on Get Yes, this is Aaron Friedland, about De jeugd van tegenwoordig Catspedisch. Het is misschien wel een van de zwaarste beroepen van Nederland: gevangenisbewaarder zijn. Dag in, dag uit met criminelen in de weer. En daar gaan we het vandaag over hebben in onze wekelijkse crime-rubriek. met onze crime-redacteur Malini Fase. Malini, goedenavond. Goedenavond. Ja, je hebt al achter wat, uh, wat tralies gezeten. in jouw uh, toch korte carrière. Nou, zelf gezeten dan weer niet. Maar uh, oh, ik ontgelopen. heb inderdaad wel een aantal keer... een bezoekje gebracht aan de gevangenis. Ja, um, ja, ja ik ben er regelmatig. En, en, en ja, wat me opvalt is... het is er natuurlijk geen feest. Dat, uh, dat zul je wel begrijpen. Mm -hmm. uh, dat er toch heel veel berichten komen... over dat de sfeer af en toe toch heel gewelddadig, intimiderend, bedreigend kan zijn. Ja. Uh, en dat is dan zeker voor, een, uh, voor iemand als een gevangenisbewaarder die daar continu is en die continu in die omgeving is uh, soms nogal heftig. Ja. Zou jij het werk willen doen? Nee. Zelf? En kunnen? Nee, ik, uh, nee. Ik, ik, ik, ben, uh, ik vind het heel knap van de gevangenisbewaarders. Waarom zou je het niet ik, willen? Nou, het lijkt me mentaal vooral best wel heftig en het is niet alleen zo dat je met criminelen moet omgaan, maar je moet ook heel goed weten hoe je, hoe je met je om moet gaan. Uh, ja. Je moet de juiste toon weten te vinden en ja, uh, het is gewoon een vrij heftig beroep. Ja. We gaan het er verder over hebben met uh, John de Vries, gevangenisbewaarder in een gevangenis in Nieuwegein. John, welkom in de studio hier. Goedenavond. Um, nou ja, Marlini geeft al een beetje een schets. Hoe zwaar is jouw werk? Ja, het zwaar is een groot woord natuurlijk. Het is mentaal, net wij zeggen, best wel een zwaar beroep. Mm -hmm. Maar op zich, ja, met gedetineerden, als je in aanraking komt, uh, hoe ben je zelf? Hoe zijn gedetineerden op zich? Vind ik het zelf een ontspannen sfeer. Mm. Het is niet altijd uh, gewelddadig naar het personeel toe. Hier en daar een keer uh, verbaal, dat mm. je uh, weerspraak krijgt, maar niet elke dag. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Uh, ik ze vroeg net al even aan Malini: zou jij het willen en zou jij het kunnen? Zouden Malini en ik, mensen zoals, zoals ik, zouden wij het kunnen? Jawel, ik denk het wel. Ik denk dat jullie uh, Iedereen toch wel. kan het? Iedereen is een heel groot woord natuurlijk. Uh, verbaal. Je moet je toch wel uh, stevig in je schoenen staan bij bepaalde gedetineerden. Het ah. wil niet zeggen dat je twee meter lang moet zijn en een meter breed. Nee. Want we hebben diverse collega's lopen van alle posturen. En wat ik al zei, verbaal. Ja, nou, praten kunnen we wel een beetje. Precies, nou dan uh, kom je in heel end. We gaan nog even verder. Want uh, om een indruk te krijgen van jouw dag... is onze verslaggever Joris Kreugel vanmorgen uh, sinds vanmorgen met jou mee gaan lopen. Luister even mee naar zijn reportage. Overal deuren, shot. Het zijn overal deuren die achter die worden, worden bediend door uh, ja, de centrale meldkamer. En Nu lopen we door, gaan we weer in de gaten door de camera's. Gaan we heen? We gaan nu weer terug naar de sport. Want ja, dat uh, is mijn activiteitenlijn. Hoeveel mensen zitten hier nou? Hier zitten 430 gedetineerden. Dit is, is een brandalarm, daar hoeven we niks te doen, tenminste, wij niet. Ik hoor via de portofoon tot loos alarm. Dat dus. gebeurt bijna elke dag. Het verschilt. Iedereen denkt, ja, gevangenis, veel geweld. Maar zo is het niet, altijd. Moet je nou uh, wel de hele dag scherp zijn? Je moet alert blijven de hele dag, sowieso. Want elke ja. minuut ligt er wel wat op de loer natuurlijk. Kan gebeuren, onderlinge vetst die uitgevochten worden. Je hebt de kans van. Hier is de vinnisruimte. Mijn uh, rol vandaag is toezicht houden bij de activiteiten. Je gaat uh, mee met voetballen, fitness, uh, bibliotheek en luchten. Normaal loop ik op een ring. Dat wil zeggen, ben je met gedetineerden bezig, ben je ze uit aan het sluiten. Uh, ja, toezicht houden op de afdeling, zogezegd. En begeleiden, vragen, beantwoorden. De ene keer zit je bezoek, de andere keer loop je op een leefafdeling... waar je met 48 gedetineerden, of 24, net hoe de ring uh, programma is. Dus je observeert de jongens, kijk hoe hun gedrag is... En je gaat wel kijken wat er allemaal speelt. En meestal weten we wel wat er speelt op een afdeling. En je praat met de jongens dus, dan vang je ook al een en ander signaal op. Van hoe je iemand zijn eigen voelt of dat er spanningen zijn onderling. En als je je eigen lekker erin mengt, ja, dan zijn die jongens ook leuk naar jou toe. Bepaalde de jongens blijven een jaar. Ja, en als je ze elke dag ziet, ja, dan krijg je wel een band. Dat zou de Het lijkt me niet makkelijk. Soms is het niet makkelijk, maar goed. Je mond is het beste wapen, zeg ik altijd. Hoe groot je ook bent. Als je je mond gewoon bij hebt, dan komt het allemaal goed. En het hoeft niet altijd met geweld opgelost te worden. Ook mondeling kan je de jongens goed corrigeren. Weet je nou eigenlijk ook wat die jongens allemaal op een kerfstok hebben? Ga die in het systeem zitten kijken wat ze gedaan hebben. Of wat ze echt op de kerfstok hebben. Want ja, je weet nooit wie je voor je hebt, natuurlijk. En anders ga je, vind ik voor mezelf, ga je die jongens anders benaderen. Eerder ruim, heb je op? Ja, Antje. Is goed. We gaan nu met de jongens weer naar boven vanuit de sportzaal. Ja. We gaan het doen naar de afdeling, kunnen jongens even een douche pakken. Misschien hebben ze na nou recreatie een week niet ligt Net aan het dagprogramma dat ze gaan draaien. Hier, uh, dit zijn de 48 jongens die verblijven op de F-afdeling. Ik weet niet wat er aan de hand is. De alle deuren moeten nu dicht. Dus we gaan zo horen wat er gaat gebeuren. Ik zag al uh, divers personeel lopen, dus wat niet op de afdeling thuis hoort. Dat is meestal een signaal van er is iets aan de hand. We gaan, uh, wat de cellen doen? zijn nu dicht, jullie zijn aan het zoeken, maar wat gebeurt er nou met zo'n jongen bijvoorbeeld ook als die hier gepakt wordt? Nou, die wordt uh, eerst nu gecontroleerd, kijken uh, of die schoon is, Ik Wil zeggen uh, zijn lichaam, zijn kleding. Uh, collega's gaan nu zijn cellen inspecteren, gewoon kijken of daar contrabanden zijn. Contrabanden kunnen zijn, uh, alcohol, drugs, et cetera. En vermoeden van is nu de deur gesloten. Wat gebeurt er dan? Als het inderdaad klopt dat hij iets heeft gedaan wat niet mag? Hij uh, kan tot twee weken ISO opgelegd krijgen. Twee weken? Ja, dat valt niet mee. Een uurtje per dag luchten. Een uurtje in de week bezoek. Ergelijk, ja. Als je dit zo hoort. Tenminste, dat vind ik. Al het geschreeuw. Die celdeuren zijn nu dicht. ons lopen met elkaar te praten, te schreeuwen. Ja, voor iemand die hier uh, komt kijken is dat inderdaad uh, even indrukwekkend. Maar goed, ik ben het gewend. Armoede. Uh, ja, gaat zelf maar zitten. Wij spreken op de halve vierkante meter. Het is niet veel, uh, kan ik eerlijk zeggen. Jij vindt het een mooie baan? Ik vind het een uh, hele afwisselende baan zo gezet. Je hoort van alle verhalen. De een moet je met een kogeltje zout nemen en de ander is uh, daadwerkelijk gebeurd. In ieder geval, ja, ik vond het heel fascinerend. Bedankt even dat ik hier uh, even een ochtendje met je rond kon lopen. Want ik vond het toch wel heel spannend ook. Nou, heel graag gedaan. Komen landelijk open dagen en uh, dan ben je weer welkom. En wanneer is dat? Het is 14 september en dan kan je zelf inschrijven. En dan kan je gewoon weer alles zien? Dan kan je weer alles zien. Dan kan je alles weer beleven, de spanningen in de huisvormwaring en zowel gevangenis. Ja, Joris Kreugel was toch een beetje de grote, zware jongen van onze redactie. Die was toch wel een beetje onder de indruk. Je doet er heel luchtig over en heel gemakkelijk over... maar uh, hij vond het toch best wel echt eng en heftig... dat geschreeuwde de hele tijd uh, voortdurend een beetje geestelijk aan je getrokken worden. Wat voor iemand moet je zijn om uh, het werk te doen wat jij doet? Kijk, uh, je moet stevig in schoenen staan, sowieso. En... Kijk, zoals Joris komt een keer kijken. Dus indrukwekkend. De eerste keer. Deuren die achter die dicht Dikke deuren. Een de zware dof verdreun. Maar op zich, ja. Uh, als je ook hoort. Vandaag was het toevallig een deuren sluiten. Zogezegd. Tot na de orde zitten ze binnen. Ja, en de deuren sluiten is dan. Is er even iets aan de hand? Ja, dan uh, gaan alle deuren dicht. Zogezegd. Je ja, luisterde er net naar. Toen moest je even lachen. Voor ja, jou moet, is dat een eitje. Blijkbaar. Voor mij is de uh, dagelijkse kost. Wij ja. spreken. Als er wat aan de hand is. Als een alarm komt. Je weet niet beter. Als de deuren gaan even dicht. Uh, dit was dan even. Uh, voor een bepaalde tijd. De jongens worden ongeduldig. Want ja, die waren bezig met koken, douchen, bellen. Dus ja, ja als je vanaf gehaald wordt. Gewoon heel kie... huiselijk, normaal tafereeltje eigenlijk. In principe wel. Want de ja. jongens hebben recreatie. Dat hebben ze niet elke dag. Dus ja. de jongens willen het potje afmaken. Ja. En dan uh, wordt het wel eens onrustig op een afdeling. Ja. Nou zei je al voor, uh, voor de reportage, maar ook in de reportage... dat je vooral verbaal de jongens uh, aan moet kunnen. Um, uh, maar ik neem aan dat dat toch ook soms verbaal niet genoeg is. Soms is verbaal helaas niet uh, genoeg. Inderdaad, dan moeten we handelen. Zoals uh, ja, wij geleerd hebben, zo gezegd. We worden getraind daarin om zo'n jongen met gepast geweld te fixeren. en eventueel onder controle te brengen. in de ISO of in zijn eigen cel. Ja, is dat jou onlangs nog overkomen? Uh, moet ik moet zeggen, uh, mijzelf niet. Mm -hmm. En ja, hier en daar heb je een keer een schermutseling, maar op zich valt het allemaal mee. De gedetineerden ja. lossen het zelf onderling op. Ja. Uh, hoezo, hoezo lossen ze het onderling op? Nou, kijk, als uh, sommige jongens uh, naar personeel toe, naar bevaarers, ja, moeilijk doen, dan grijpen andere gedetineerden grijpen in van ja. Als het doorgaat en dreigt naar een plaatsing of ja, de deuren gaan dicht. Dus die jongens worden weer achter de deur gezet. Het is een zelfregulerend systeem eigenlijk. In principe wel. Dat komt het wel op neer. Want... De een verpest het voor de ander en daarom worden ze op het matje groepen. Juist. Dan, maar uh... ik het zijn natuurlijk ook geen liefertjes. Dus dat helpt ook niet altijd. Nee, maar goed. Uh, je moet niet iedereen afrekenen. Kijk, iemand heeft een daad gericht. En het zijn ook mensen. Ja. Dus je moet niet vergeten. Die man heeft misschien een keer iets gedaan. Ja. ja is het eenmalig of het is, ja, is het wekelijks? Ja. Uh, er zitten natuurlijk veel plegers bij. Uh, die blijven ook iets langer. Als maar, normaal iemand. Maar dat zei je net ook. Je wil niet weten uh, wat ze gedaan hebben. Toch ik me kan voorstellen. Uh, ik noem maar even wat. Uh, ik ken de dossiers van die gevangenen in jullie gevangenis ook niet. Maar je staat er tegenover een, uh, iemand die uh, zeer gewelddadig is. Uh, die snel gaat vechten. Dat soort dingen wil je toch wel weten? Ja, maar goed. Zie je snel genoeg aan zijn houding en zijn, ja, hoe die naar je toe komt. Verbaal. Hoe is die verbaal naar je? Dan hou je toch wel gepaste afstand. Als die komt, dat je er wel rekening mee gaat houden. Dus je houdt iedereen toch wel voor je. En iets like, let op lichaamstaal, hoe ze ervoor staan en uh, verbale reacties. Hmm. naar het personeel of naar medegedetineerde toe. Het helpt wel dat je niet echt een kleine scherminkel bent. Hè? Voor de mensen die het zien via de webcam op Ja. Ik ben ongeveer de helft van jij. Nou, weet ik niet. Maar ja, ja klein is een groot woord natuurlijk. Uh, maar je moet natuurlijk wel een beetje fysiek. Je moet stevig in schoenen staan en je moet ja, een hmm. wel tegen verzetje kunnen. Elke dag ligt er wel iets op de loer. Ja. Zeg jezelf. Want je weet nooit, uh, kijk, sommige jongens die hebben onderling problemen. En als je dan twee deuren tegelijk doet, open doet, van jongens die wel wat met elkaar hebben. Dan kan het wel eens escaleren. Kijk, en het kan morgens vroeg zijn, het kan middags zijn. Je weet dat nooit, wanneer dat uitgevochten wordt. Uh, het wil niet zeggen dat het dagelijks kost is, maar je moet wel op je hoede zijn tot het kan gebeuren. Mm. Ja, nou is de afgelopen mei een vervelende zaak gebeurd in de gevangenis waar je werkt. Er is een man overleden in de cel en de advocaat van de man verwijt de gevangenisbewaarders dood door schuld. Ik begrijp dat je daar niet over kan zeggen, want er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek. Maar ik kan me wel voorstellen dat zoiets echt impact heeft op jullie als personeel. Hoe gaan er jullie daarmee om? Ja, op zich, uh, het personeel heeft een natuurlijk impact als iemand overlijdt uh, binnen de deuren. Ja. Uh, je ziet hem dagelijks, maar in dit geval is het toch een ander verhaal als de media geschreven heeft en naar buiten heeft gebracht. Uh, waardoor het personeel in het zwarte daglicht is gekomen en toch anders is, net waar je zegt, er loopt een zaak. Maar het is een beetje uit het verband getrokken en met personeel doet het wel wat inderdaad. Maar iemand... ben je dan boos over zo'n aanklacht? Ja, natuurlijk wel, want je wordt in het zwarte daglicht gezet door een media... waar je heel weinig invloed op heb, hebt als uh, personeel zijnde. En het is niet geverifieerd bij een directie, et cetera. Dus dan is het heel snel in uh, ja, het zwarte daglicht gezet hmm. van personeel. Wat me ook nog opviel aan de reportage is dat je zegt... dat je af en toe ook een band opbouwt met die, met die gedetineerden. Uh, uh, word je vrienden? Kan nee. dat? Vrienden word je nooit met ze natuurlijk. Maar het maar... kan natuurlijk ook wel ontstaan. Dat je gewoon denkt, nou ja, oké, okay, hij is één keer de fout ingegaan. Ja, maar je moet niet vergeten waar je werkt. Het is een werkplek waar je geen vrienden hoort te maken. Je doet je werk. Mm -hmm. uh, je krijgt een band, maar wel op een professionele, werkbare manier. Dat je toch een enige gepaste afstand behoudt. Kijk, een vriend zal het nooit worden. Maar je schept een band. Je bent vriendelijk. Je ziet ze elke dag. Tenzij je elke dag werkt, zo gezegd. Als jij elke dag op de ring loopt, dan zie je ze elke dag. Dan heb je ze bij spreken. Maar niet dat je later nog een keer op straat loopt en vervolgens iemand tegenroept... en dat je dan met samen met ze naar de kroeg gaat? Nou, naar nou de kroeg gaan is een groot woord. Ik kom uh, zelf regelmatig ex-gededneerde tegen. Ja, wat zeg je dan? Ja, gewoon uh, zelfs nu. Gewoon praatje van... huisje, hey hoe is het? En dan vraag ik ook hoe het met die jongen gaat. En of dat er goed terecht is gekomen. Je komt er niet nog eentje naar je toe om, uh, nee, of, uh, om uh, af te rekenen. te rekenen? Nee, om uit te rekenen. Nee, dat zeker niet. En zoals ik hier nu zit, zit ik ook op mijn werk en ook thuis. Het is een uh, bijzonder beroep. Opendag van de gevangenissen, daar had je net ook al even. van. 5 november is er ook één, hè? Uh, dat durf ik niet te zeggen. 15 mij dat, september. 15 september is de inschrijfdag. staat de ja. uh, internetsite. Voor de landelijke opendag van DEI. En waarschijnlijk is het dan 5 november. Dat durf ik niet zeker te zeggen. Ja. Maar de inschrijvingen beginnen van 14 september. En ik weet wel uit het verleden, het gaat heel snel de inschrijvingen. Dus voor mensen die willen kijken. Ik ben er zelf snel. ook een keer geweest, het is zeer de moeite waard. John de Vries, dank je wel voor je komst naar de studio. Dank je wel. Exit Holland. In Exit Holland gaan we elke dag de wereld over op zoek naar mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Alex Heijmans vanuit Brazilië. Hij heeft een speciale hallucinerende thee ontdekt. Alex, goedenavond. Goedenavond, wat voor nou, thee? ik heb die thee niet ontdekt, oh, maar de okay. uh, amazone indianen hebben dat gedaan al duizenden jaren geleden. En wat voor thee is het? Het is een thee die uh, luistert naar de naam Santo Daime in Brazilië, maar in Nederland uh, staat hij bekender als Ayahuasca. Aha, ja. Die naam... Het is gemaakt van een, van een klimop uit het Amazone-Oerwoud. En uh, ja, zoals je uh, net aangeeft, uh, het heeft een hallucinerende werking. Je hebt het geprobeerd, hè? Ik heb het geprobeerd. Notabene op de sportschool waar ik, uh, ja, waar ik sport. Uh, ik neem namelijk nou zelf altijd groene thee mee naar de, naar de sportschool. Op een gegeven moment zegt de eigenaar van de sportschool tegen me. Uh, nou. Ja, ik weet, ik, ik weet een veel betere thee. Heb je wel eens Santo Dime thee gedronken? En ja, mijn mond viel een beetje open, want ik wist wel wat het was. Ik had er wel eens van gehoord. Ja. En uh, ik zeg van, nou, drink jij dat dan? En hij zegt, ja, elke zondag dan, uh, uh, ja, dan hebben we hier een Santo Dime dienst. Want wat is het geval? Je mag uh, Santo Dime thee alleen maar drinken in een religieuze context. Anders staat het op de lijst van verboden drugs. Dus in de sportschool. Ja, uh, <laughs> dat klinkt een beetje gek, maar ja, ja kerken heb je in, uh, in Brazilië overal. In garages, okay. in, in leegstaande panden. Uh, dus ook in een de sportschool. De, de uh, worstelmatten worden aan de kant geschoven. Uh, er komt een tafel met heilige deeltjes. Uh, en toen gingen jullie ja, thee drinken? En, en, en, hoe, hoe werkte het? Nou, um, ja, ik heb, het, ik heb het nu twee keer gedronken en um, ik moet zeggen, het, het grootste effect was eigenlijk op mijn gehoor. Uh, dat had ik niet verwacht, maar ik, uh, uh, ik hoorde alles heel erg duidelijk. Uh, ook geluiden die je normaal gesproken nooit hoort. En ook van veel verder af, dan kon ik van alles horen. Uh, je wordt er ook heel erg rustig van. Het is een, uh, ja, anders dan, dan de meeste soorten drugs. Uh, Raak je er introspectief van. Je wordt er niet extrovert van, maar je gaat juist ja, binnen in jezelf uh, dingen zien. En, en naar dingen op zoek. En ja, daarom wordt het ook, ook door, door die uh, voorgenoemde... ...Amazon-Indianen al, al eeuwenlang gebruikt als nou. uh, ja, een middel om naar, naar de waarheid op zoek te gaan. Alex, als ik het zo hoor, ben jij liefhebber, want is het is ook al de tweede keer... ...of is dat omdat je dacht ik moet het twee keer proberen uh, en dan stop ik er weer bij of zo? Ik kan niet zeggen dat ik, dat ik, dat ik, nou, dat ik een, een liefhebber ben. Ik vond, het, ik vond het leuk om te doen. Misschien doe ik het nog een keer. Ik deed het vooral gewoon omdat ik nieuwsgierig was. En uh, omdat het mij zo aardig aangeboden werd door de eigenaar van de sportschool. Ja, en nee zeggen. Dat is heel moeilijk, hè? Vooral als je een nieuwsgierig agie bent, zoals ik. <laughs> Alex, vanuit El Salvador, Dankjewel. Graag gedaan. Het is uh, half tien geweest. Het is tijd voor het nieuws. Hier is Trudy Vendry. Radio 1, het NOS Journaal.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 De ontvangst van verschillende radiostations zal de komende dagen flink verbeteren. Het vermogen van de zendmast in Lopik wordt verhoogd van 10 naar 50 procent. Als dat geen problemen oplevert, kan het vermogen worden opgeschroefd naar 100 procent. In de Brabantse gemeente Oosterhout heeft een wandelaar langs een bospad ruim 50 plastic vaten met vermoedelijk afval gevonden. De 20 liter vaten waren afgesloten, dus er is in Oosterhout geen schade aan het milieu. Onderzocht wordt of er echt 1000 liter ecstasyafval in de vaatjes zit. En Oostenrijkse dierenartsen zijn naar Libië gevlogen... voor noodhulp aan de dierentuin van Tripoli. Er worden zo'n 700 dieren sinds de val van kolonel Gaddafi niet verzorgd. Veel dieren zijn zwaar onder voet. De dierenartsen richten zich allereerst op 32 roofdieren... en een groep antilopen. Die zijn er het ergst aan toe... en de artsen vrezen dat sommige dieren het niet zullen overleven. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. De juridische afdelingen van Apple, HTC en Samsung zitten tegenwoordig meer in de rechtbank dan achter hun bureau. De iPad van Apple en de Galaxy Tab van Samsung lijken opvallend veel op elkaar. Ze lijken zelfs zoveel op elkaar dat een Duitse rechter heeft besloten dat de Tab van Samsung niet verkocht mag worden in Duitsland. Onze internet- en gadgetdeskundige is Krijn Schuurman. Goedenavond. Goedenavond. Samsung mag zijn tablet, de Galaxy Tab, niet meer in Duitsland verkopen. Wat betekent dat? Uh, nou ja, dat die daar in ieder geval niet uh, verkocht mag worden. Ja, dat uh, begrijp ik. Uiteraard, maar in ieder geval, ja, ik zeg specifiek daar, want uh, hè, er zijn nu uh, verschillende zaken die lopen. Uh, dus dit geldt voor Duitsland, daarom is die impact nog niet zo groot, omdat het alleen maar voor Duitsland geldt. Um, en in Nederland is er ook uh, kort geleden een uitspraak geweest. En daar bleek bijvoorbeeld weer dat die wel verkocht mag worden. Dus hm. mensen dicht langs de grens kunnen naar de mediamarkt in Nederland gaan... en daar alsnog zo'n ding gaan halen. Ja, dus een stand van 1-0 of 5-4 of 6,2 voor Apple dan wel Samsung... dat kunnen we nog niet helemaal opmaken. Nee. Ik zou kunnen zeggen dat Apple licht in het voordeel is, want dit is toch weer even een, uh, even een slag. Overigens in Nederland was de uitspraak dat die Tab wel verkocht mocht worden, maar de smartphones weer niet. Dus dat was ook een overwinningje voor Apple. Mm -hmm. uh, maar er is nog geen uh, overduidelijke winnaar in ieder geval. Waar gaat het precies over? Wat, wat, wat doet Samsung waar Apple van zegt, dat is van mij, dat mag je niet nadoen? Ja, er zijn twee dingen die spelen. Nu in Duitsland uh, was de uitspraak puur gebaseerd op... Het feit dat uh, Samsung inbreuk maakt op modelrechten van Apple. Dus het gaat puur om vormgeving. Mm -hmm. Het modelrecht dat stamt al uit 2004. Uh, en dat zegt eigenlijk min of meer... gaat het om een platte computer met een groot scherm met ronde hoeken. Nou, yeah. dat is natuurlijk zo'n uh, zo iPad. En zo'n Galaxy Tab ook. Um, dus het had niks met patenten uh, te maken. Mm -hmm. uh, in Nederland had de rechter gezegd... dat is op zich opmerkelijk. Die zei, uh, ja, als je zo'n tablet gaat maken... dan Um, dan heb je al gauw een plat apparaat met een, met een scherm in ronde hoeken. Dus je kan niet van uh, concurrenten verwachten dat ze een heel raar ding gaan maken. Omdat het er anders veel op lijkt. Kan ik me iets dus, meer voorstellen? Ja, dus die vond dat te algemeen uh, omschreven. Mm -hmm. En die heeft daarom dus toen die, uh, die eis afgewezen. En gezegd dat, dat wel nog. Bovendien zei hij ook nog dat de tablets al bestonden voor 2004. Ja, daar kan je weer een beetje over twisten. Want dat waren het eigenlijk nog een soort laptops met aanraakscherm. Wat toch weer wat anders is dan wat we nu hebben. Mm -hmm. Maar in ieder geval zijn dit soort dingen... Dus uh, multi-interpretabel. En dit gaat dan over de vormgeving. Um, en die patenten ging meer... Dat, dat is meer technologische deel. En dan ging het om dat je met je vinger... door de fotogalerij kan bladeren. Ja. Een feature in Android op die smartphones. En dat lijkt te veel. Dat, dat maakt inbreuk op een patent van Apple. En daarom mochten die smartphones niet verkocht worden, maar dat is met een software-update op te lossen... wat toch weer wat anders is dan met de vormgeving. Oké, okay, duidelijk. Nou, Hij lijkt dus een beetje te veel op... en het trucje dat je zo er doorheen kan bladeren... dat zijn de dingen waar Apple van zegt uh, dat mag niet. Uh, de klopt. rechter heeft dus nu in Duitsland gezegd dat het klopt, in Nederland nog niet. Um, die strijd is nu al twee jaar aan de gang. Uh, hoe is die oorlog begonnen? Waar begon dit? Uh, ja, nou, dus ja, een belangrijk punt is in ieder geval vorig jaar. Je hebt, in eerste instantie heeft Apple natuurlijk de, de toon gezet... met totaal nieuwe smartphones... Uh, en toen is, uh, nou, onder andere Samsung, maar er zijn er veel meer. Als je nu in de winkel gaat kijken, zie je heel veel, uh, smart, of heel veel iPhone, look-alike, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Uh, maar vorig jaar, toen die, uh, toen die tab kwam, die Galaxy Tab, toen was het toch wel, uh, nou ja, toen kwam er echt wel een behoorlijke strijd ook op dat vlak. En in april dit jaar zei Steve Jobs echt van... nou, Samsung is ons aan het naapen. Nou ja, dat is dan geen juridische formulering. Maar daarmee was wel echt de aanval geopend van... we hebben er genoeg van, we vinden dat echt te veel blijkt. En toen ja. is het ook echt een juridisch gevecht geworden. En waarom, waarom doet Apple dat nu in één keer? Want je zou ook kunnen denken... ja, onze producten verkopen veel beter. We hebben een uh, beter imago. Ze zijn niet eens zoveel duurder dan de Galaxy Tabs. Als ik het goed heb. Maar misschien moet je me daarin corrigeren. Ja. Waarom zouden ze zo, zijn ze nu in één keer zo fel op... Uh, op op die strijd gedoken. Ja, je zou kunnen zeggen: inderdaad zeker op het gebied van de, van de tablets zijn ze absoluut met voorsprong nog, uh, uh, nog de beste, of in ieder geval de best verkopende. Uh, er zijn al best wel wat fabrikanten die, die iets soortgelijks maken, maar eigenlijk is Samsung de enige die er een beetje bij in de buurt komt. Maar het is natuurlijk wel zo: als je inderdaad gelijk hebt in die zin dat je dus een patent hebt wat anderen gebruiken en willen gebruiken, dan, dan is daar een mogelijkheid voor, dan geef je een licentie voor. Maar dat betekent dat je daar geld aan verdient. En dan is. Uh, ja, dat is natuurlijk een heel groot voordeel. Als een concurrent hetzelfde een soort apparaat maakt. Maar dat je daarvan mee uh, profiteert. Dat geldt over het algemeen 20 jaar. Nou ja, dat is in dit soort apparaat natuurlijk. Uh, een eeuwigheid. Um, ja. Dus het is toch wel cruciaal als je dat kan doen. Dus misschien is een eerste fase een beetje pesten en afremmen. Want als zoiets. een paar maanden duurt, zo'n strijd. In die tijd kan je toch weer een hele hoop apparaatjes verkopen. Ja. Uh, en als je dan ook nog gelijk krijgt. dan uh, blijf je er nog door doorverdienen. Dus het is. ja, blijkbaar toch wel de moeite. En dat terwijl Apple al die jaren zijn schermpjes gewoon bij Samsung kocht? Ja, want dat, nou ja, sowieso als je dit ding openmaakt en je gaat kijken waar de, waar de onderdelen vandaan komen, dan uh, uh, ja, dat zouden wij spreken uit dezelfde uh, de schermen kopen ze ergens de chips kopen ze ergens, dus het gaat echt om, om het bij elkaar brengen van zo'n apparaat, maar ja, dat is natuurlijk ook wel het kunstje van dit soort fabrikanten om, ja. uh, om iets te combineren wat, wat nieuw is. Krijs Schuurman, dankjewel. Today. Morgen is het erop of ronder voor de partijen in België. Nou ja, erop of ronder. Als de partijen morgen geen nieuwe regering hebben gevormd... dan maakt de demissionaire regering de begroting voor 2012. Maar is dat nou wel zo erg? En om die vraag te beantwoorden... zochten wij de verstandigste Belg die er is. Hier heb je alles wat je nodig hebt om burgemeester te zijn. Zo, veel succes ermee, Samson. Oh, dankjewel, dank wel, meneer de burgemeester. Ja, dit is de burgemeester van Afliegem. Maar wij kennen hem natuurlijk veel beter als die van Samson en Gert. Walter de Donder, goedenavond. Goedenavond. U bent dat echt, hè? Ik ben, ik ben dat helemaal, ja. Ja, ja. Uh, burgemeester en acteur. Dat kan ja. bij elkaar dus in het uh, dagelijkse leven. In, uh, België kan dat. Ja. Ik denk, maar ik denk dat ik in België ook de enige ben. Ja, ik vraag ja. me af of het in Nederland is. Zullen we eens gaan nazoeken? We gaan nu over een serieuze zaak pra praten. Want uh, moeten de Belgen zich nou zorgen maken als er morgen toch geen nieuwe regering is? Ik denk niet dat de Belgen zich echt zorgen moeten maken. Weet je, de Belgen. Het typisch aan België is dat ze eigenlijk de Walen en de Vlamingen continu in een soort van conflict leven. Maar dat daar nooit slaande ruzie van komt. Dus. Wij zijn nu al vier jaar aan het sukkelen in België om een stabiele regering te krijgen. En men heeft gezegd, ja, morgen loopt die deadline af en dan moeten we een regering hebben. Maar ik heb uh, vanavond nog de nieuwsberichten nagekeken en niemand maakt zich echt grote zorgen. Nee, wordt er op straat, uh, nou ja, naast de kranten dan, wordt er, wordt er nog wel over gesproken? Mm, minder en minder. Omdat de mensen denken, ja, de treinen rijden, de scholen zijn open, de lichten branden, mm. um, alles gaat zijn gewone gang. En niemand maakt zich echt zorgen. Nee, zijn er directe gevolgen als, er, als het niet lukt morgen? Ja, als het, als het morgen niet lukt... dan denk ik dat we nog een tijdje zullen verder sukkelen... en dat de dat onder andere waarschijnlijk nog een tijdje aan tafel zullen blijven. Maar dat dan wel de demissionaire regering een begroting zal opstellen voor 2012. Ja. Dat wil dus zeggen dat als er dan toch nog een nieuwe regering komt dit jaar... dat die dan aan de slag moet met de begroting... die de demissionaire regering heeft opgemaakt. Ja. Maar meneer de burgemeester, wat moeten we nou doen? Wat moeten we nu doen? Ik denk, dat, ik denk dat iedereen gewoon aan tafel moet blijven zitten... en blijven verder onderhandelen tot er een, tot er een akkoord is. Ik denk dat er geen andere uitweg is. En we, we moeten, we moeten de, de extreme van de onderhandelingstafel weghouden. Ja, maar u zei ik net kan... even, er wordt maar niet echt ruzie gemaakt. Nee, behalve als de extreme mee aan tafel komen. En de extreme in dit geval zijn langs Vlaamse zijde... De NVA, dat is de nieuwe Vlaamse Alliantie. En hmm. naar Waalse zijde is dat FDF. Dat is het Front Democratic Francophone. En dat is een eerder Brusselse partij die op de hoofdstad geënt is. Ja. En die extreme standpunten inneemt om, om Brussel uit te breiden. Ja. En daar zijn de Vlamingen dan weer niet voor te vinden. Nee, Maar die partijen moeten aan tafel komen. Ze nou nee, moeten de... van tafel wegblijven. Oh, oké, okay. ik begreep het verkeerd blijkbaar. Ja. Dat is, altijd, dat is in, in elke situatie zo. Als je een conflict hebt of je wilt tot een vergelijk komen... als je extremen aan de tafel zet, dan haal je het nooit. Okay. Je moet mensen aan de tafel krijgen die, die bereid zijn om te bemiddelen... En, en bereid zijn om in iemand anders zijn standpunt in te treden. Ja. Ik begrijp u. Is het iets voor u? Want u bent burgemeester in Brussel-Halleveelvoorde. Een uh, tweetalig gebied waar zoveel om te doen is. Uh, u heeft de autoriteit, u bent bekend. U klinkt ja. als een wijs man... Dank u. Ja, is het iets voor mij om het, om het op te lossen, Zo. Ja, ik ben altijd bereid om te helpen en om, en om te spreken... maar ik denk dat er, dat er nu mensen aan tafel zitten... die veel verstandiger zijn dan ik... en die, die, die door de wol gewerkde politici zijn... Die het, uh, ja, die het nu maar moeten oplossen. Bovendien maar... bent u ook uh, volgens mij hartstikke druk, hè? Wat zegt u? En bent er natuurlijk ook nog een hartstikke druk als burgemeester... en uh, de burgemeester van Samson en Gert. En ook nog, en... laten we niet vergeten, een Plop. Dat ook nog. Ja, dat doet hij ook nog. Dus, dat heeft dus genoeg te doen. Om met nationale staatszaken bezig te houden, daar heb ik nu echt de tijd niet voor. <laughs> maar misschien, want we zijn nu al vier jaar aan het onderhandelen om, om tot een stabiele regering te komen... misschien zou het dus nuttig zijn om iemand aan tafel te zetten die niet bezwaard is door die vier jaar onderhandelen en die met een Frisse geest aan tafel komt. Het staat genoteerd. Walter de Donder, dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. Goedenavond, zometeen gaan we het hebben over de 9-11 generatie. Jongeren die zijn opgegroeid na 9-11. Die de Twin Towers eigenlijk niet eens echt kennen. Maar eerst de hype met Do You Know. The hype, Hossdard Smith's Do You Know. Another one just hit the building. Wow. Oh, my God. Wow, another one just hit it hard. Oh, another one just hit the world fade. The whole building just uh, came apart. Oh, Holy smokes. Holy shit! Good Lord. There are no words. Voor veel mensen was het een ongelooflijk gezicht na 9-11. De skyline van New York zonder Twin Towers. Maar er is ook een hele generatie die die Twin Towers nooit gezien heeft. Volwassenen worden in de wereld na 11 september. Niet beter weten dat er een war on terror is. Osama Bin Laden is de slechterik en mannen met lange baarden, die zijn toch een beetje eng. Ik ga het erover hebben met drie mensen die min of meer van deze post-11 september generatie zijn. Schrijver Hassan Bahara, die is samensteller van het boek WTF. Wat de fuck, zullen we maar zeggen. Volwassen worden na 11 september. Arne Mosseman die schreef een stuk voor het boek. En hij is communicatiestratege, onder meer voor de Partij van de Arbeid. En Siewert van de Linde is er ook nog, onze eigen politieke columnist. Heren, allemaal een hele goede avond. Hai, hoi. Dankjewel. Ja, Goeien. zien we, hoor ik ook. Ja, die hangt ergens aan de telefoon, uh, ver weg. Um, allemaal jong tijdens de aanslagen, dat kunnen we zeggen. Um, de vraag die dan altijd gesteld wordt, en ook in dit geval weer gedaan wordt... Hassan, jij was 22. Waar ja. was je toen het gebeurde? Bij mijn ouders thuis. Ik zat op de bank en mijn ouders keken Al Jazeera. En ik uh, was toen uh, ik was iets aan het lezen. En um, ik, zag, uh, ik zag een van die gebouwen... Uh, wat rook uitkomen. En volgens mij tussen het lezen door... ik heb het waarschijnlijk gemist, Heb ik, uh, vloog het tweede gebouw erin. wat zat je te lezen? Ik zat een literair blad te lezen, ja. Okay. Heel elit elitair toen ja. ja. Wat dacht je toen je het zag? Um, ik, had niets, ik, had, nee, ik had niet het idee voor, wat daarna meteen uh, vaak werd herhaald... dat we, we zijn aangevallen. Ik dacht van, dit is volgende week oud nieuws. Hier, daar hebben we het niet meer over. Nog niet echt onder de eeders. Nee. Um, uh, ook niet het idee dat dit jouw leven ging veranderen dus? Nee, absoluut. Op die dag zeker niet, nee. Arne, jij was? 12, 13 Jong man, dertien. Ja. ja. Waar was je? Ik was thuis. Maar, Gewoon uh... zoals een normale 13-jarige. Ja, en je hebt het wel gezien. Maar volgens mij ben je, ben je veel te jong dan om, om echt te realiseren wat het doet. En is het is natuurlijk verder ook niet zo heel interessant wat ik die dag doe. Maar wat ik wel weet, wat ik, wat ik me bewust van ben geworden later... is dat ik in de jaren daarna heel sterk het gevoel heb gekregen... van hè, dat ze hier niet niet meer veilig waren, in de grote zin van het woord. Dat, dat ja. daar wel symbolisch voor komen te staan... dat dat anders was dan van dat ik tien was of acht was. Maar, maar toch dacht... op dat moment niet de impact die het bijvoorbeeld voor mij had... toen ik zat ergens op een nieuwsvloer en ik zat te kijken naar de beelden... ik dacht al gelijk, de, de wereld breekt uit. Nee, ja, je ziet overal, je ziet Kosovo, je, je ziet altijd beelden als je nou. jong bent. Maar niet dat, dat, dat bewuste, nee. Seward. Ja, ik was tien jaar oud, ja, dus ik was nog jonger dan Arne. Ja. Had jij door wat er aan de hand was? Ja, en dat kwam eigenlijk doordat ik zat op school en er kwam een uh, moeder van een vriendje van me, Matthijs, die kwam de klas binnen. En die heeft dat toen uh, gezegd van nou ja, uh, de Twin Towers zijn aangevallen en Amerika ligt onder vuur. Ik had geen idee wat de Twin Towers waren. Ik wist wel ongeveer wat uh, Amerika zou zijn. Maar ja, daar hield het ongeveer wel mee op. Maar daarna wel twee dagen gewoon uh, alleen naar NOS gekeken. Nova, uh, op een gegeven moment ook Engelse televisie, al begreep ik daar geen snars van. Maar wel toen het gevoel gehad dat het iets heel bijzonders was. Ja, ik moet wel even zeggen, Sybert, jij bent een bijzonder jongetje. Ik bedoel, op je ja, tiende naar Engelse zenders gaan kijken, dan doen er niet veel na. Nee, ja, ik, ik ben zo'n type dat dan een krantenabonnement voor zijn verjaardag kreeg... maar daar kan ik ook niks aan doen. Nee, precies. Het is uiteindelijk nou, een soort van goed gekomen. Dat kunnen we in ieder geval zeggen. <laughs> Hassan, jij bent samensteller van het boek What the Fuck? Uh, volwassen worden na 11 september. Daarin schrijven we jonge opiniemakers over de invloed van die aanslag. Jij hebt natuurlijk met al die jongeren gesproken, je hebt al die stukken gelezen. Wat kun je in algemene zin zeggen wat een algeheel gevoel is? Het algeheel gevoel dat, dat betreft niet zozeer 11 september de dag zelf, maar uh, wat, wat, wat, wat, wat 11 september allemaal in werking heeft uh, gezet. En, ja. uh, dat is de opkomst van Fortuin, de moord op Fortuin van Gogh... Uh, de opkomst van uh, Wilders AL, uh, AL. Al dat politieke woede, dat, dat, dat heeft de meeste uh, jonge auteurs niet onberoerd gelaten. Nee. Ja. Ik kwam nogal wat worstelingen tegen. Waar, ja. waar hadden de jongeren het meeste last mee? Ik denk dat het vooral de worsteling is met identiteit. En uh, dat manifesteert zich bij iedere auteur weer op een andere manier. Bijvoorbeeld bij de islamitische, met iemand met een islamitische achtergrond, die zal zich dan aangevallen voelen en, en, en, en zich afvragen: ja, wat betekent die islamitische identiteit voor me? Iemand, uh, bijvoorbeeld Nathan Boucher, die komt uit de PVV-hoek, die is heel erg gaan nadenken: weet je, wat betekent het om, om in een, een multiculturele samenleving uh, te leven? Wat is, wat is de identiteit van Nederland? Hoe moet die uh, vorm krijgen? Mm -hmm. dus, dus echt dat identiteitsvraagstuk werd toen. Uh, Na nou, 11 september veel pregnanter. De wij- en zij-cultuur. Ja, Zo kunnen we het dan noemen. Zie je, word jij daar last van? Ja, nou, en ik zie dat ook wel na 9-11. Ik heb dat misschien wat meer bewuster meegemaakt bij Fortuin en Van Gogh. Is dat ook jongeren steeds, voor mijn gevoel in ieder geval... op een soort van macrogevoel, steeds meer in een wij en een zij zijn gaan denken. Terwijl ze eigenlijk in hun eigen leven een, uh, ja, die, die, dat, dat, dat conflict een beetje ontbreekt. En dat maakt het natuurlijk heel raar. Dat als je in een identiteitsdiscussie gaat zitten van... wie ben ik zelf, omdat ik ook de ander leer kennen. Mm. Hè, op een groter niveau, op, op het niveau van de ideeën. Terwijl je in je klas zit en daar geen enkel conflict... Beheerst, dat maakt het soms wel een beetje schizofreen, vond ik. Jij wist eigenlijk niet wie, wie wij en zij waren of zijn. Ja, niet op een groter geheel. En, uh, dat zie je bijvoorbeeld ook in die hele SCP-onderzoeken uh, met... ja, ik ben gelukkig, maar ik vind dat het niet met ons allemaal zo ongeluk, uh, uh, ja, wel echt goed gaat. En dat zie je denk ik ook wel met je integratiediscussie. Dat er een discussie tussen uh, de islam en de, de vrije westerse wereld ontstond. Mm -hmm. En dat je eigenlijk in je eigen klas die discussie helemaal niet kon ontwaren. Nog steeds kan ik hem relatief moeilijk uh, uh, zien hier in Nederland. Mm -hmm. En omdat daar een gat tussen zit, dat heeft denk ik een ongelooflijk. Ongelooflijke onzekerheid losgemaakt. Arne, jij schreef ook een stuk voor het boek. Hoe denk jij erover? Wie zijn zij en wie zijn wij? Ja, zij zijn. Maar dan neem ik een hele slappe quote dat zij de vijanden van de, van de vrijheid zijn en dergelijke. Dat, maar dat, dat zou voor jezelf zijn. Maar ik denk wel dat dat punt wat, wat Hassan raakt: dat identiteit op de voorgrond is gaan spelen. En dan, als ik. Ik heb een stuk geschreven over de politiek. Dat je ziet dat er in de politiek is die identiteitsdiscussie. Die was, was weggestopt voor de Twin Towers of, of voor Fortuin. En die is op volle grond naar de voorgrond getreden. Waar, en waarbij er steeds is gesproken over. Over dus de zijgroep als in de allochtonen. En die waren de vijand of die waren juist de vrienden. Maar er werd. Van alle kanten werd er in het publieke debat in heel veel een mening over gevormd. Er werd gezegd, hé, zij denken zo. En of het nou uh, juist goed was, ze waren dat het, het, De vijanden werd altijd over een, die groep gespreken... als in die groep denkt zo en die mensen denken zo. En ik ben er niet helemaal eens met Siewert... dat dat alleen maar in dat luchtledig is gebleven. Want je zag wel de reflectie daarvan terug in de hoofden van mensen. In de mensen waarop bijvoorbeeld mijn vrienden werden benaderd. Ik herinner in het moment dat een jongen, uh, Ahmed, hij komt uit Somalië... tegenover een meisje stond die hem ging uitleggen... hoe de Somalische cultuur werkt. Mm. En dus je zag dat die beelden uit de media, die, die identiteits... Politiek, van welk kant dan ook. En Dat, dat groepsdenken, dat dat wel zijn een weerslag kreeg in hoe mensen over die groepen praten. Dan hadden ze misschien nog wel een buurman als uitzondering, maar het was toch wel het, het sterke denken, wat zijn weerslag dan wel weer kreeg in de één-op-één gesprekken die mensen onderling voerden. Ja. De, de, de, de verwarring ja. die Siebert had, die, ja. wat jou betreft, werd het juist veel duidelijker. Iedereen kwam in zijn eigen hokje terecht. Nee, het is, het is, het is absoluut niet zo dat mensen daarna, er helemaal daarnaar handelen. Maar je ziet wel dat, dat, ook in de, dat het niet alleen maar een discussie is dus als mensen op, op, op opiniepagina's over schrijven, maar dat in het dagelijks leven geen Rol is. Ik denk ja. dat dat ook in de, in de conflicten, of niet in de conflicten, maar de ontmoetingen op straat of in de klas of dergelijke, die, die beelden die mensen bij die andere groep hadden, ja. of die aan bij de, beide kanten op, wel zeker een rol speelden in het, in het vormen daarvan. Maar ik kan Hassan misschien ook meer. Even naar Sheward, ja. want die wil vast even reageren. Ja, nou, dat bedoel ik ook een beetje met het schizofreen... is dat je dus wel die discussie absoluut in het echte leven zag... maar dat de mensen als het over een eigen buurman hadden... of over een eigen vriend, dat ze dat minder hadden. Maar wel natuurlijk gewoon weer als ze wat minder persoonlijk op straat waren... of in clubs waren, of op sportverenigingen, of op scholen. En dat, dat maakt het moeilijk, is dat het, het was gewoon niet tastbaar omdat je dat, die grote beelden, die werden totaal debat en in, in de persoonlijke ontmoetingen gegooid. Maar als het echt heel persoonlijk wordt, dan gaan mensen die discussie weer niet houden. Want dan is een Marokkaanse buurman ontzettend tof en een Marokkaans vriendje ook hartstikke lief. Hmm. Laten we even naar Hassan gaan. Geboren in Marokko, opgegroeid in Amsterdam. Wat heb jij ervan gemerkt? Um, wat ik ervan heb gemerkt. Uh, bij mij is in ieder geval de, de, de, de, de islamitische identiteit heeft niet echt een rol gespeeld. Omdat ik daarvoor al uit was dat ik niet, geen moslim ben. Mm -hmm. Maar wat wel uh, Maar dat wist ja, jij, dat wisten anderen wellicht niet. <laughs> nee, maar goed. Dat, wat, wat voor mij uh, wat, wat meer werd geproblematiseerd. en waar, ik, wat, waar ik, meer, uh, wat, wat ik me meer aantrok. De, uh, dat was mijn etnische achtergrond. Mijn Marokkaanse identiteit. De, de, die, die speelde daarvoor voor mij niet echt zo'n grote rol. Maar kijk, als het debat daar telkens. Over gaat over, een, over, die, over, die, over specifiek die groep, ja, dan zal ik daar een standpunt, een standpunt in uh, moeten nemen. Of ik, of ik dat nou wel, wel uh, wil of niet. En dat is, dat is, ja, laat ik zeggen, dat is mijn worsteling geweest van de afgelopen tien jaar. Hm. Drie uh, wijze jongens hier uh, in de uitzending nu. Uh, zijn jullie nou milder geworden of extremer en uitgesprokener worden, geworden? Ik, een van de meisjes die in de, in de bundel schrijft... Nadia Azouali, een Marokkaans meisje... Die, die beschrijft na 11 september dat ze, dat ze echt in de verdediging is geschoten. Ze moest de rijen sluiten, want de, is, de islam van haar ouders werd, uh, werd aangevallen. Mm -hmm. En ze zegt, uh, terugkijkend... is ze op zich, ja, dat klinkt heel cru... maar wel blij dat, dat, dat het debat zo fel is gevoerd. Want het heeft haar wel scherper gemaakt. Het heeft haar... Uh, gedwongen om, om duidelijker te onderzoeken wie, wie zij zelf is. Wat, weet je, wat, wat betekent die islamitische identiteit nou precies voor mij? Wat betekent het Marokkaanse zijn in Nederland uh, voor, voor, voor mij? En daardoor, ja, klink, klinkt heel erg therapeutisch, maar ze heeft daar wel, wel wat meer rust. Uh, en geldt dat voor, voor de meeste jongeren die een bijdrage leveren aan het boek? Um, ja, ik weet niet of het voor, voor, voor niet voor iedereen speelt, het echt in zulke mate een rol. Maar uh, je, je, je proeft wel. Je, we, we, we sluiten iets af. Tenminste, we zijn ergens uitgekomen, dat wel. Ja. Ik denk ja. ook wel dat ik me daarin herken, in de zin dat ik... ik vond dat er veel te lang, na 9-11... maar zelfs ook nog naar Fort zelf naar Van Gogh dat de politiek, of dan de linkspolitiek, PvdA van A in mijn geval, veel te weinig deed met het debat dat in de samenleving leeft en waar mensen problemen over ervaarden en waar, waar je die spanning over zag. Dus ik heb dat los proberen te trekken. Met, met, met anderen hebben daar, zijn we daarmee bezig geweest. Maar ik merk wel dat, hand toen je zag wat voor krachten er dan los kwamen, en eigenlijk dezelfde reflex als vroeger, maar dan de andere kant op, dat ik voor mezelf misschien wel daarin volgens anderen weer milder ben geworden, omdat ik ook weer nuances terugplaatste. Dus dat gevoel van een beetje nou zo'n zo rond verhaal tien jaar later, mm -hmm. uh, dat, dat is misschien wel per persoon in de bundel, lees je een ander verhaal. En zijn dat andere extreme... en andere milde vormen die dan later weer terugkomen. Maar ja. ik denk dat iedereen wel zoiets kent. Dat het, ik bedoel, zo'n schok doet ook wat met je. Zo'n schok maakt je ook in eerste instantie extremer. Zet, zet je gedachten op een rij. En dat, dat wordt een geheel volgens mij weer later. Zie ja. ja. je wat heeft die schok jou gebracht... Nou, ik kan me er wel ongelooflijk in. Ik las het ook wel terug in het boek. Is dat tien jaar later die discussie nu toch echt wel gevoerd is. En dat die ook gewoon de oude politieke partijen in is gegaan. En dat eigenlijk nu zo tien jaar later, dat ik, althans, ik persoonlijk, ik word gewoon wat stiller. Omdat ik merk dat de discussie is gevoerd, dat de extreme toch, en die pijn en de angst en de, de, de, de woede ook, dat die nog steeds in debat heers. En daar word ik op dit moment heel stil van omdat uh, je het gevoel krijgt dat de argument al lang gevoerd, of de argumenten al lang ja. uh, naar voren zijn gekomen. Dat de discussie is gevoerd en dat het een soort van af is en dat er nu nog steeds woede heerst. En ja, ik, ik kan daar niet echt meer een antwoord op vinden. En, en dat maakt mij af en toe nu... vooral in de integratiediscussie vooral heel stil. Dat zijn jullie eens gezind, jongens. <laughs> Prachtig. Sirrit van Linden, uh, Arne Mosselman en Hassan Bahara. Dank voor het komen naar de studio. En het boek What the Fuck? Volwassenen worden na 11 september. staat dus vol met verhalen van jongeren... over hun wereld na 11 september. Dank je wel. Dan is het nog even tijd om het laatste woord te geven... aan onze equipe van BN'ers, zoals oud-staatssecretaris Chuck de Vries. Net als veel Nederlanders weet ik nog als de dag van gisteren waar ik was... toen de vliegtuigen zich in het World Trade Center boorden. In de Tweede Kamer. Waarbij alle politiek op dat moment volstrekt relatief werd... vanwege deze nieuwe dreiging. We zijn nu tien jaar verder. Maar de dreiging van het terrorisme is er nog steeds. Het is goed om daar zondag bij stil te staan. En dan een breekijzer, Pieter Storms. Ik sta on the right-hand side, zegt de chauffeur. We lopen hier in Londen. Uh, 9-11 staat voor de deur. En uh, je zou zeggen dat een wereldstad zo'n metropool als Londen daar zenuwachtig over zou zijn. Dat de politie zou zijn, dat je overal een wakend oog zou zien. Maar niks is waar. Londen, het is een mooie zomerse vrijdagmiddag. Het op voor een leuk weekend. En is klaar voor 9-11. In Londen zijn ze nooit zedenwachten volgens mij. En dan nog uh, de schoenenontwerper Floris van Bommel. Het grappige van een beroep waarbij je telkens nieuwe dingen moet verzinnen, is dat de ideeën steeds idioter worden omdat de normale ideeën een beetje opraken. Daarom binnenkort in de winkel een schoen met onderop de zol een appelflap profiel. We hebben vanmorgen putjes de Britse video's de bovenkant van de appelflap ingescand om als profiel te gebruiken voor een nieuwe zol. Als dat geen zoete inval is. <laughs> Ik hoorde het te goed, hè? appelflap profiel. Goed, dat was Floris van Bommel. En dit was ook uh, BNN Today voor vandaag en uh, voor deze week. Maandag zijn we er natuurlijk weer. Radio 1 gaat gewoon door. Zometeen we zijn langs de lijn hier met Menno Rehmeijer achter de microfoon. Maar ik ga eerst nog even zeggen, ga naar uh, facebook.com slash BNN Today... en uh, like even de pagina daar, mocht je dat willen. En anders uh, even naar bnntoday.nl voor filmpjes... en het terugkijken en luisteren van de uitzending. Hele fijne avond nog en een prettig weekend. Dag. En... Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie. Roda Vontel. Hij schuift hem naast. Ado RKC, de Graafschap NEC. Het is 2-0 geworden voor de Graafschap. AZ Vitesse. Dat houdt hij heel mooi. Prachtig doelpunt. ze. En Heracles Ajax. Juist ja, schiet hem binnen. Van een krijgt het En ook het US Tennis Open. NOS Langs de Lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws...